Wall Street sloot 1,7 hoger na het nieuws dat banken het komend jaar ongelimiteerd geld kunnen lenen bij de ECB. In Amsterdam boekte de AEX-index een winst van bijna 3 procent. Door de maatregel van de ECB kunnen Europese banken makkelijker aan geld komen. Vanwege de crisis durven banken elkaar nu vaak geen geld meer te lenen. De maatregel is een van de laatste van vertrekkend bankpresident Trichet.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 In de hele wereld zijn vorig jaar ruim 468.000 moorden gepleegd. Dat staat in een rapport van het VN-bureau voor Drugs- en Criminaliteitsbestrijding. 80 procent van de slachtoffers is man. Vooral jonge mannen in Centraal- en Zuid-Amerika en Midden- en Zuid-Afrika... lopen het risico om vermoord te worden. Bij de vrouwen vallen de meeste slachtoffers bij huiselijk geweld. Volgens het VN-bureau zijn de moorden in Centraal-Amerika en de Cariben het gevolg van het toenemende vuurwapenbezit. Verder worden in landen met grote inkomensverschillen vier keer zoveel moorden gepleegd als in landen waar het verschil tussen arm en rijk kleiner is, staat in het VN-rapport.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 Avital Sillinger is per direct gestopt als bondscoach van het vrouwenvolleybalteam. Volgens de Nevobo is dat in goed overleg gebeurd. De tegenvallende resultaten van de afgelopen seizoenen zijn volgens de bond de belangrijkste reden voor het besluit. Technisch directeur Bert Goedkoop neemt de taken van Sillinger voorlopig waar. Volgende maand spelen de volleybalvrouwen een toernooi in Kroatië dat van belang is voor plaatsing voor de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Sellingen was, met een korte onderbreking, sinds 2004 bondscoach van de volleybalvrouwen. Het weer, buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Aan zee staat vannacht een stormachtige wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar een graad of zes. Overdag onstuimig, met buien, soms wat zon, en een maximumtemperatuur van 15 graden. En ook in het weekend blijft het herfstachtig. Tot zover het NOS Journaal.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 Nutini heet hij, maar hij komt uit Schotland. En hij zong Pencil Full of Lead. Wie nu kan zeggen wat er morgen gebeurt in de financiële wereld... is opslagrijk, want niemand die het nog weet. En als je dan rijk bent, gaat de Partij van de je waarde belasten. Want dat was één van de voorstellen vandaag... tijdens de financiële beschouwingen. De behandeling van de begroting van Jan Kees de Jager. Waar het overigens vooral over Europa ging. Zometeen een verslag. Tien jaar geleden, op 6 oktober 2001, een krappe maand na de aanslag op de Twin Towers... trokken wij van het Westen ten strijde tegen de Taliban in Afghanistan. De 21e eeuw tegen de middeleeuwen. Dat varkentje zouden we wel eens even wassen, maar niet dus. Wat hebben we daar gedaan, wat heeft het opgeleverd en hoe moet het nu verder? Dat zijn de hoofdvragen straks aan Willem Vogelsang, Afghanistan-deskundige. Harun Parvani, zeker Afghanistan-deskundige, want hij komt er vandaan. En Peter Ter Velde, tot vorig jaar onze man ter plekke. En vanavond begon Frans Bruggen met zijn orkest van de 18e eeuw... aan een serie van vijf concerten in Rotterdam... waar integraal alle negen symfonieën van Beethoven worden uitgevoerd. Vanochtend was ik bij de dirigent op huisbezoek. Dat allemaal zo meteen na onder meer het overzicht van het nieuws van vandaag. Donderdag 6 oktober. Grote kans dat u vandaag een antwoordapparaat kreeg in plaats van de huisarts. De dokter was protesteren tegen de opgelegde bezuinigingen. Die hebben grote consequenties. We hebben net een mooi gebouw, we hebben prachtig veel personeel. En dan moeten we ineens weer inleveren van minister Schippers. Dat is een doodzonde. En dan hebben we het niet eens over de gevolgen voor u als patiënt. Eén huisarts die minder geld krijgt, biedt ook minder zorg. Het leidt er uiteindelijk toe dat we niet anders kunnen als dit doorgaat... dan het aanbod wat de huisartsen doen aan zorg om dat terug te schroeven. Maar wees gerust, de huisarts realiseert zich dat u daar last van hebt. Ja, daar heeft de patiënt natuurlijk last van. Dus de patiënt die zal dan bijvoorbeeld naar de zorg in het ziekenhuis doorgaan. En daar doet het zich Frank voor dat de ziekenhuiszorg... vele malen duurder is als de huisartsenzorg. Huisartsen verdienen gemiddeld 150.000 euro. Dat is veel, zeker in tijden van crisis. Het kan best een onsje minder, vindt minister Schippers. En om dan de rekening bij de burger neer te leggen. die weer hogere premie moet betalen. ja, dat vond ik niet eerlijk en heb ik dus ook niet gedaan. En ik zei 150.000, maar dat was wat al te ruim. Het is 105.000 euro gemiddeld, het huisartssalaris. En ja, daar is hij toch nog een keer over de hele wereld. Zijn mensen, I said, bedroefd over de dood van Steve Jobs. For my age bracket, it was like when John F. Kennedy called, died. I'm thinking of his wife, and I'm thinking of his kids, and I'm thinking of this generation. It's a huge loss. Voor de duidelijkheid, het gaat hier dus niet om een president, een koning of een popster. Nee, het is de bedenker van de iPhone, de iPod en de iPad. En die heeft misschien nog wel meer invloed dan welk idool ook. De invloed van die man is meer dan alleen die, die producten die hij gebouwd heeft. Zoals iemand zei, hij is niet alleen de designer van, uh, van al die producten, maar hij is een beetje de designer van het moderne leven. De Apple-topman was ernstig ziek, maar vond het leven te kort om bij de pakken neer te gaan zitten. Death is very likely the single best invention of life. Door de uitvindingen van jobs is internet steeds makkelijker toegankelijk. Op school merken ze dat er daar ook scherpe kantjes aan zitten. 60.000 kinderen hebben dagelijks last van cyberpesten. Je wordt gewoon ja, echt uitgescholden via internet. Nou, ik vind het echt uh, raar dat ze dit doen. En dat schelden gaat af en toe best ver. Zoals: ik ga je vermoorden of ik ga je moeder vermoorden of dat soort dingen. Ondanks dit soort verwensingen doen Nederlandse kinderen het niet slecht op internet, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De percentages uh, kinderen die te maken hebben met uh, online pesten. met het ontvangen van seksuele berichten. of het ontmoeten van uh, onbekenden na online contact zijn eigenlijk relatief laag. Een jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter neemt het de damschreeuwer zeer kwalijk dat hij tijdens de nationale dodenherdenking op de dam paniek zaaide met zijn kreet. Onder roekeloosheid wordt verstaan onvoorzichtig gedrag. waarbij welbewust en met ernstige gevolgen onaanvaardbare risico's zijn genomen. De damschreeuwer gaat in hoger beroep. Hij mag ook vijf jaar niet naar de dodenherdenking, maar dat lapt hij aan zijn laars door mij te verplichten daar niet naartoe te mogen gaan. Vanuit dat perspectief bekeken ben ik nu van standpunt... dat ik daar juist aanwezig moet zijn. Tot slot, nog één keer terug naar de overleden Apple-topman Steve Jobs. Om met Johan Kruif te spreken, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Nee, ieder Steve, nadeel heeft zijn voordeel. wat hebben wij met jou geboogd? Zonder jou was alles my grossoor. Jij verloste zonder vrees ons van die kut-pc's... die twee of drie of vier keer crashte per kwartier. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En in de krant vanmorgen staat alweer nieuws gelezen door Marielle Hagerman. Ja, wie denkt dat onze energievoorziening met de dag schoner wordt, heeft het mis. Energie wordt viezer, duurder en onbetrouwbaar. Trouw citeert uit een rapport van het Ratenau Instituut, een wetenschappelijke denktank. Het instituut constateert dat fossiele brandstoffen... bepaald niet op hun retour zijn. We gebruiken er juist steeds meer van. En energiebesparing leidt er vooral toe dat de burger geld overhoudt... en dat geld wordt misschien wel besteed aan een grotere auto... of extra vliegreizen. De studie gaat er niet van uit dat de redding komt van groene energie. Voor zonnepanelen en windmolens zijn schaarse grondstoffen nodig. En de makers van die molen en panelen, molens en panelen zijn vaak Chinese arbeiders... die niet altijd goed worden behandeld. Het Ratenau Instituut pleit voor echte duurzaamheid. Het roept in trouw de overheid en de milieubeweging op... om niet langer bezig te zijn met energiemieten. De consument zal voor zijn energie hogere prijzen moeten betalen... en windmolens in zijn achtertuin moeten accepteren. De Volksstrand bericht over een grootschalig onderzoek... onder Nederlandse verpleegkundigen... om te zien of er een verband is tussen nachtdiensten en borstkanker. 200.000 verpleegkundigen hebben een uitnodiging gekregen om mee te doen. Deense verpleegkundigen met borstkanker die jarenlang nachtdiensten hadden gedraaid... kregen vorig jaar een schadevergoeding. Maar het Nederlands Kankerinstituut vindt het wetenschappelijk bewijs nogal wankel. De Nederlandse verpleegkundigen worden een aantal jaren gevolgd. In het onderzoek worden ook de leefstijl en privégewoonten meegenomen. Een theorie is dat het verband tussen borstkanker en nachtdiensten... te maken kan hebben met het hormoon melatonine... dat het slaap-wakenritme beïnvloedt.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 Het is weliswaar niet voor het eerst dat massaal wordt stilgestaan... bij het overlijden van revolutionaire ondernemers, schrijft Goossens. Dat gebeurde eerder bij Henry Ford, de vader van de moderne auto-industrie. En ook meneer Frits Philips werd door tienduizenden uitgeleide gedaan. En Goossens geeft toe dat Steve Jobs de Henry Ford was... van het informatietijdperk. Maar, zegt hij, Jobs kon niet over water lopen... en zijn wonderbaarlijke vermenigvuldigingen bleven beperkt... tot zijn eigen bankrekening en de aandelenkoers van Apple. In een tijd dat op Wall Street wordt geprotesteerd tegen het ongebreidelde kapitalisme, wordt de grondlegger van het grootste bedrijf ter aarde postuum geëerd alsof hij Gandhi, Mandela of Jezus zelf was. Idioot is het oordeel van de ad columnist. En dan de dierenpolitie. Dagblad De Pers publiceerde vanochtend uit geheime stukken... waaruit zou blijken dat de door de PVV zo gewenste animal cops... niet veel meer zouden zijn dan cavia cops. De dierenpolitie zou zich vooral gaan bezighouden met het leed onder huisdieren... en niet de stallen ingaan waar het grote leed zou plaatsvinden. De bedenker van de animal cops, PVV Tweede Kamerlid Dion Graus... heeft in spits maar één woord over voor het stuk. Klotskoppen journalistiek.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 Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En we gaan meteen door naar Den Haag, waar in de Tweede Kamer werd ingestemd met het verhogen van de Nederlandse bijdrage aan het noodfonds voor de euro. In Den Haag is politiek redacteur Hans Andringa. Goede avond, Hans. Goedenavond, Chris. Ja, het leek nog even onzeker of dat voorstel überhaupt wel een meerderheid zou krijgen, maar het werd uiteindelijk een ruime meerderheid, hè? Ja. Uh, ondanks het feit dat de Kamer toch wel worstelde met dit voorstel. Want het probleem was nu net dat niemand nog precies weet... wat er in komt te staan. Behalve of de Kamer even wilde tekenen op de regeltjes onderaan... het contract voor dit noodfonds dat Nederland zijn bijdrage... Uh, aan het noodfonds gaat verhogen tot uh, 98 miljard euro. De garanties die Nederland daar, daarvoor geeft. Hmm. Maar onder welke voorwaarden hulp straks als het nodig is... onder welke voorwaarden die hulp wordt gegeven... Uh, onder welke omstandigheden het geld wel of niet kan worden uitgeleend... daarover zijn nog heel veel uh, vragen. Ondanks het feit dat de regeringsleiders al op 21 juli... Uh, dit plan uh, naar buiten hebben gebracht. Maar het is nog steeds niet klaar. Nee. En waarom duurt dat zo lang tot het klaar is? Nou, hier zien we het verschil tussen het bedenken van een plan... dat blijkbaar dus wel heel snel kan... maar het goed uitwerken, dat is toch een stuk, uh, stuk lastiger. Want als dit plan straks wordt gepresenteerd, dan moet het ook echt goed zijn. Want uh, als straks de Europese landen met een half plan komen... of een vaag plan of een slecht uitgewerkt plan... dan zal dat uh, de crisis rondom de euro alleen nog maar uh, verergeren. En dat is natuurlijk het laatste wat uh, de landen willen. Maar goed, die parlementen die moeten nu al zeggen dat ze uh, akkoord gaan met het plan. En daar zit dus uh, ja, de crux voor een aantal partijen. Uh, de PVV die was al tegen, hetzelfde geldt voor uh, de SP... De Partij voor de Dieren die schaden zich vandaag bij de tegenstanders. Maar ook uh, de ChristenUnie, een partij die toch wel vaak meestemt met regeringsvoorstellen. Maar nu, zei fractieleider Ali Slop dat zijn partij toch problemen heeft. Nou, het bijzondere is dat nu van ons gevraagd wordt met zaken in te stemmen... die op zich misschien wel moeten gebeuren, maar waar alle randvoorwaarden eromheen, onder welke condities bijvoorbeeld zijn noodfonds zal worden uh, toegepast. Het volslagen onduidelijk hoe dat er exact uit gaat zien. En als u op zo'n moment wel moet gaan instemmen met het feit dat Nederland meer dan 40 miljard euro meer aan garanties uh, gaat geven, ja, dan vraagt men eigenlijk het onmogelijke van ons. Maar andere partijen zeggen, oké, okay, wij vertrouwen de algemene lijn die de minister hier in de Kamer aan ons vertelt. Ja, dat vind ik verbazingwekkend. Uh, ik bedoel, natuurlijk hebben wij ook wel vertrouwen in de minister. Hij doet zijn best. Maar we zien één ding iedere keer wel weer opnieuw gebeuren. Ze komen met elkaar ook niet echt uit. Vandaar de tegenstem van de ChristenUnie vanavond. Ja, goed. Arie, Arie Teugen, dus, maar um, een ruime meerderheid uh, toch voor. Betekent dat ook dat uh, de jager straks niet meer opnieuw toestemming van de Kamer nodig heeft... als er ook werkelijk geld uh, gebruikt wordt, Nederlands geld gebruikt wordt, uit dat noodfonds? Nou, dat is nou net een vaag gebied waar uh, toch veel partijen problemen mee hadden. Uh, in theorie kan de jager nu wel zijn gang gaan. En de jager gaf vandaag ook aan dat hij daar ook wel aan hecht, aan die handelingsvrijheid die hij heeft. En dat is ook heel erg nodig, want... Stel dat er nou weer een crisis komt. Dan moet je er niet aan denken dat iedere minister van Financiën... van de 17-euro-landen weer terug moet naar zijn parlement... om te overleggen of het allemaal wel mag. Hmm. Maar ja, die toestemming van de Kamer die is er wel gekomen... omdat de jager heeft toegezegd dat hij niet zomaar... van alles met dat geld gaat doen zonder met de Kamer te overleggen.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 onbelangrijke beslissingen voor het noodfonds. Nou, het klinkt vrij daadkrachtig wat de jager hier zegt... maar je hoort toch wel uh, hoe die zit te schipperen met zo'n woorden... ik blijf de Kamer erbij betrekken... ik geef ze de gelegenheid om bij uh, te sturen... in, in principe, principe, ja, als uitgangspunt. uitgangspunt. Ja. <laughs> nou, dat zijn dus allemaal zaken die wil aangeven... dat de jager niet van plan is om uh, het helemaal bij de Kamer uh, neer te leggen. En uiteindelijk zegt hij dan... ja, uiteindelijk moet ik wel naar de Kamer luisteren... want zij kunnen mij naar huis sturen... Ja. Natuurlijk, maar dan ja. zijn de, de poppen helemaal Hallo. aan het dansen. Dus dat is iets wat, wat, ja, wat eigenlijk niemand zeker op dit moment niet wil. Nee, dus, dus uh, wat schieten we uh, nu op met deze... met enig mail in de mond gedane toezeggingen? Nou, als straks uh, alle 17-euro-landen, het zijn er nu 15... als die hebben gezegd uh, wij stemmen in... met uh, de nieuwe voorwaarden van het noodfonds... dan, zoals dat in de Kamer werd gezegd... dan hebben wij de vuurkracht van dat fonds uh, vergroot. Hmm. Uh, en dat moet dan weer vertrouwen geven aan de financiële markt dat het allemaal wel goed komt met die euro. Uh, vergelijkingen die waren er veel. Uh, Roland Pastek van de PvdA die zei... ...kijk, als je uit bent op een rel en je ziet 5 ME'ers... ...dan kan je altijd nog denken... Nou, we kunnen wel proberen een rel te schoppen. Maar als er een overmacht van 50 ME'er staat, dan laat je het wel uit je hoofd. Nou, blijkbaar eh, vergelijkingen die lokken uit. Want eh, minister De Jager, die had het over bergbeklimmers. Je zou kunnen zeggen, het is net als met bergbeklimmers. Je zit allemaal aan elkaar vastgezekerd. En als er één valt en je weet dat niet voldoende goed te borgen met een vangnet... dan kan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 Nederland moet ook de eigen overheidsfinanciën op orde brengen. En ook dat is vandaag gesteund door deze Kamer. Ja, waarmee we er nog niet zijn. Want uh, Slowakije en Malta moeten nog instemmen, uh, begreep ik, met dat Europese noodfonds. Dus, nou ja, kan nog misgaan. Kan nog spannend worden. Ja, um, nu was dit wel de behandeling van de begroting van uh, het Nederlandse ministerie van Financiën. Um, was dit het? Was het alleen maar Europa of is er nog meer gebeurd? Ja, er waren een paar partijen die hadden gezegd... Van, we willen het niet alleen maar over de euro hebben... maar natuurlijk ging daar wel de meeste tijd naar uit. Maar eh, om een paar voorbeelden te noemen... er is gevraagd of de nationale hypotheekgarantie... die is nu tijdelijk verhoogd tot 380.000 euro... of die niet op dat niveau kan blijven... want hij gaat straks terug naar 265. Nou, dat kost geld, dus bij minister De Jager heeft dat eh, geen enkele kans. Het versoepelen van de regels voor mensen die graag een hypotheek willen hebben... kan dat niet allemaal wat makkelijker? Nee, zegt De Jager, de risico's zijn te groot. En ook die mensen die jij in het begin een beetje blij maakte... door de voorspellingen op de beurs... dat als je veel geld krijgt, ga je meer... Uh, of uh, er heb je een hoger inkomen, maar ga je misschien meer belasting betalen... Ja. ook dat voorstel kan geen genade vinden in de ogen van minister De Jager. Oké, okay. Hans-Amerika, dank je wel. Tien jaar geleden trokken de Amerikanen Afghanistan binnen... om een eind te maken aan Al-Qaeda en het Taliban-regime. Dat wil zeggen, ze vlogen er vooral overheen. Wat heeft die interventie, waarbij ook Nederland, ja, Nederland jarenlang betrokken was... Afghanistan opgeleverd? Ik spreek daarover met Willem Vogelsang. Hij is oud-Afghanistan-adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En hij kwam jarenlang regelmatig in het land en met NOS-verslaggever Peter Tervelde, tot voor kort ons man in Afghanistan... en met Haroon Parvani, die in 1988 dat land ontvluchtte... maar er nog regelmatig terugkomt. Goedenavond, alle drie. Goedenavond. Het was een maand na 9-11, kleine maand na 9-11... en eigenlijk was uh, heel het Westen het er wel over eens. Uh, de, de basis uh, van uh, de mannen die die aanslag hebben gepleegd... ligt in Afghanistan... Dus daar moeten we ingrijpen. Uh, militair. Peter Tevelde, was dat een terechte beslissing toen? Nou ja, of het terecht is, weet ik niet. Kijk, je had ook kunnen zeggen dat dat ze al jaren eerder hadden moeten doen. Uh, er waren al grote aanslagen op Amerikaanse doelen geweest. Uh, toen maar president Clinton heeft toen... Een paar keer wat kruisraketten op inmiddels al verlaten kampen van, van Al-Qaeda uh, afgevuurd. En dat was dan de, de, uh, de revenge van de Amerikanen. En veel meer deed Clinton niet. Ja. En eigenlijk in die periode is het zo opgebouwd daar in Afghanistan... dat uh, ja, het moment dat de Amerikanen er toen ingingen, was het al zo verschrikkelijk laat. Dus ja. als je zegt is het terecht, dat ze dan hadden ze het eigenlijk al veel eerder moeten doen. Ja, Willem Vogelsang, was, was jij het er toen mee eens met ja. die beslissing? Ja. Maar het is tien jaar geleden, hè? Ik ben iets dichter bij de microfoon. Dat is tien jaar geleden, dat ja. wil ik wel zeggen. Mm -hmm. Ik denk dat uh, die inval in Afghanistan door Amerika eind 2001, uh, ja, voornamelijk ingegeven is door de wereldpolitiek. Bro, Amerika moest iets doen hè, na de aanslagen 9/11. Of het goed is geweest voor Afghanistan, dat, dat valt te betwijfelen. Ik denk dat we daarover gaan praten. Daar van gaan avond. we absoluut Dan, over ja, praten. Ja, maar je ja. was het er toen mee eens. Toen was ik het er mee eens. Ja. Of, en, ook uh, afgezien van dat Amerika iets moest doen, nou, maar je vond het, het ook was, dat. Uh, ik, kort daarna ben ik zelf naar Afghanistan gegaan. En ik proefde daar enorm optimisme. Hè, van nu gaat het gebeuren, nu wordt het land opgebouwd en, en dergelijke. En uh, dat hoopten we allemaal. Uh, vlak voor de inval van de Amerikanen en de jaren daarna. Maar het heeft, uh, het heeft niet opgeleverd wat we graag wilden. Hmm. Nee, haarroep er uh, dat, dat optimisme toen, uh, herken je dat? Ja, ik, ik herken dat heel goed. Ik kan me herinneren dat het... Uh, dat ik voor de eerste keer, nadat nou, ik Afghanistan was ontvlucht met mijn vader, uh, na 15 jaar terug ben gaan naar Afghanistan. Dus dat is uh, mogelijk geworden dankzij de Amerikaanse interventie. Ja. Uh, dat is niet alleen voor mijzelf, maar voor duizenden Afghanen ook. Dus, dat was een... dus bij jullie thuis, zal ik maar zeggen, on ondanks het feit dat jullie land toch aangevallen werd door Amerika, uh, ging de vlag uit, bij wijze van spreken. Ja, ik zag het niet dat mijn land werd aangevallen. Ik zag mm -hmm. dat eerder dat de Taliban werd aangevallen. Mm -hmm. Dus daar was ik hartstikke blij om. Want mm -hmm. ik, uh, ik heb niks met de Taliban. Nee, en was dat toen, uh, denk je, een breed ge gedeeld gevoel in Afghanistan zelf? <coughs> Ja, ja, wat de heer Vogelsang ja. uh, zei net, uh, het was een groot optimisme in Afghanistan. Ja. Dus ja. jij zag meteen, mensen kwamen met uh, oude spagaat bijvoorbeeld, uh, oude, oude matrassen, oude sokken tevoorschijn gehaald, hebben wat geïnvesteerd. Jij zag ook, uh, uh, je zag ook ontzettend veel uh, feesten worden georganiseerd in Afghanistan. Heel veel uh, trouwfeesten zijn er toen ook gesloten. Dus jij zag overal in het land dat het, uh, het gevoel van optimisme dat het overheerste. Ja. Uh. Um, dan is de volgende vraag. Uh, was de manier waarop die interventie uh, van het begin af aan werd uitgevoerd... was dat de goede manier? Uh, ik zei net al, de Amerikanen trokken niet echt binnen. Ze vlogen er vooral overheen. In het begin was het vooral bombarderen. Ze geen grondtroepen, hè? Nee, nee. Wil, uh, geen grondtroepen. En uh, er werd een alliantie gesloten met uh, wat de, de Noordelijke Alliantie heette. Daar werd mee samengewerkt. Dat waren een aantal krijgsheren uit het noorden. Peter Dat was, uh, was dat de, de goede manier? Ja? Uh, nee, uh, de Noordelijke Alliantie die uh, vochtte jarenlang tegen uh, de Taliban... Uh, Tijdens het uh, Taliban-bewind uh, uh, was een soort status quo. De uh, Taliban kon niet naar het noorden trekken. De Noordelijke Alliantie was te zwak om naar het zuiden te trekken. En pas na Amerikaanse steun... toen uh, lukte het de Noordelijke Alliantie om wel uh, naar uh, Kabul uh, te gaan... en om uh, delen uh, uh, verder te veroveren. Nee, kijk, die, die, dat is eigenlijk de keus van de Amerikanen op dat moment... om met de Noordelijke Alliantie in zee te gaan. Dat is eigenlijk de weeffout geweest in uh, 2001... Um, de Amerikanen kozen ervoor... Uh, um, de vijand van onze vijand, dat is onze vriend. Mm -hmm. um, de Noordelijke Alliantie was de vijand van de Taliban... dus we gaan met hen in zee. Alleen wel... zij bestonden uit een heel aantal uh, krijgsheren... Mm -hmm. die jaren daarvoor al uh, oorlogsmisdaden hadden gepleegd. Um, ze hebben Kabul verwoest in het begin van de jaren 90. Er zijn mensen... Uh, Vrouwenverkrachten zijn uh, massamoorden geweest. Um, dit waren de grote boeven eigenlijk in Afghanistan. Ja. Zij waren door de Taliban um, naar het noorden uh, verbannen. Um, en uh, de Taliban zag dat zij dus weer terugkwamen aan de macht. Dus dit zijn ook de natuurlijke vijanden van de Taliban. En daardoor blijft het conflict ook enorm in, um, in beweging. En, ja. en blijft het conflict ook gewoon. Willem Volgensang, is dat, is dat inderdaad de grote weefhout geweest? En zo ja, ja, wat zijn daar de gevolgen van geweest? Kijk, achteraf... Hebben we allemaal gelijk, hè? En, nee, maar ja, het is, nee, is achteruit. Nee. Ja. <laughs> Zeker, uh, maar praten praat eind, eind 2001, uh, de Amerikanen wilden uh, graag de taliban uit het land gooien. En ze zochten daarvoor... Uh, hulp gewoon binnen Afghanistan. Ja. Ze wilden ook graag dat Afghanistan het voor het grootste deel zelf deden. Ja. Ja? En dat ze daardoor uh, daarbij contact hebben gelegd met allerlei krijgsheren in het noorden, ja, dat, dat lag gewoon in de lijn. Wat nou, fout is, is niet geweest, dat ze aan door Amerika, zijn gegaan. In Washington is een enorme discussie geweest: moeten wij dat wel doen? Er waren al CIA-mensen waren al in het noorden van Afghanistan. De eerste cia die waren daar, die legden de contacten met het Noordelijke Alliantie, maar die konden nog niks, die CIA-mensen, omdat er in Washington nog enorme discussie gaat was, moeten wij wel met deze krijgsheren in zee, ja of nee? Ja, oké, okay, maar en, ze uh, hebben besloten en om het En uiteindelijk wel te doen. hebben ze besloten om het wel te doen. Maar okay. er waren ook enorme ja. tegenkrachten van, ja, maar we kunnen toch niet met dit soort mensen, kunnen wij toch eigenlijk niet in zee? Nou, en ze en willen niet volgens mij te verhaal afmaken, ja? Ik denk dat. Het, het, het lag in de lijn. En dat er over gediscussieerd wordt, is in Washington, is prachtig. Maar uh, dat de Amerikanen eigenlijk wel verplicht waren om met uh, Noordelijke Alliantie te werken, om de Taliban eruit te gooien, dat, dat was bijna onvermijdelijk. Maar waar, als we het hebben over weefhout, is het geweest dat in de tijd daarna dat men, zeker de Amerikanen, het westen doorgegaan is... met toch het, het, het, het ondersteunen van die krijgsheer ook steeds belangrijker maken. Mm. En daar zit ook gro de grote weefhout. Ja, en, en dat komt dan ook vervolgens niet anders. Ja. Nee, nee, nee, nee, dat had de eerste jaren na de val van de Taliban... had men het anders kunnen opzetten. Mm. Uh, er is bij het, het samenstellen van de regering in Kabul... het samenstellen van het, het hele bestuur van Afghanistan... daar zijn fouten gemaakt. Daarbij is veel, uh, veel nadruk gelegd, te veel uh, aangeklopt... bij bij oude structuren. En oh. men had het op dat moment, die eerste paar jaar... toen was het de ruimte. De ja, Afghanen goed, wilden dolgraag meewerken met de Amerikanen. Okay. Hm? Even naar Haroun. Uh, is dit inderdaad het, het voornaamste wat er fout is? gegaan en waar heeft het toe geleid? Waar is Afghanistan nu? Oh. Ja. ja. ja. ja. Dat is een simp simpele ja, vragen. Ja, slechts drie vragen. Maar, ja. Ja. Oh. Je hebt het echt zo beantwoorden. Ja. Maar ten eerste, ik, ik, ik moet zeggen dat Amerikanen zijn teruggevallen... op een oude vrienden. Mujahideen zijn door de Amerikanen of Westen gecreëerd. Ja, dus op dat moment hadden we nodig. Dus daar hebben ze een trucke te tevoorschijn gehaald. Dus zo simpel, leg dat. En uh, wat het opgeleverd heeft. Ik zou zeggen niks, maar dat heeft eerder te maken omdat in tien jaar tijd is de uh, Taliban uh, veel te veel ruimte hebben gekregen. Daar is nooit echt daadwerkelijk tegen de Taliban gevochten. Ik heb het gevoel, of de Afghanen hebben dat gevoel in het totaal, dat die, die oorlogen zijn de schijnoorlogen. Maar daar wordt niet uh, niks aan de, aan, de, aan, de, aan de kern van de zaak gedaan. Dus de, de de de bron, waar worden welke bronnen de, de Taliban financieren, die zijn nooit drooggelegd. Pakistan is er nooit onder de rug gezet. Dus ja, dan is het van spreken dat. Uh, dat de, de, de, de veiligheid aan Afghanistan een illusie blijft tot de dag van vandaag. En is, is er gewoon niet hard genoeg gevochten? Hadden er grondroepen uh, Afghanistan in moeten gaan? In veel grotere mate dan gebeurd is? Nee, ik denk dat, uh, dat daar is ook weinig gedaan aan, uh, aan de structuur van het Afghaanse leger. Toen de Russen Afghanistan verlieten, hebben ze een enorm sterke leger achtergelaten. Van 200.000 man ervaren, met goed gewapend. Nu, het Afghaanse leger heeft niet eens een fatsoenlijke panzerwagen. Niet eens een straaljager. Dus in de regio, je spreekt met de taal van de wapen. Het is niet, het Afghaanse kan geen Zwitserland van Azië worden. Het is onmogelijk daar. Hmm. Dus je moet ook sterke leger hebben. Dus dan ben ik ook sterk, Dan wordt je ook serieus genomen. En dat hebben ze ook verzaamd. Ik weet niet waarom. Maar tot de dag van Dus dat is een grote fout die gemaakt is. Dat Afghanistan... Dat er heel veel geïnteresseerd had moeten worden in een Afghaanse leger. Zodat als ze nu Amerikanen en Afghanen verlaten, dan ja, ik vraag ik me af wat gaat straks gebeuren met het land. Nou, probeer de vraag meteen eens te beantwoorden: uh, chaos en burgeroorlog. Dat er weer uh, gaat uitbreken. Dan kom je dus terug in de burgeroorlog van de jaren negentig, zeg ja. maar. Ja. Dus tussen alle etnische groepen en uh, facties die daar uh, zijn. En dat vreest natuurlijk iedereen. Is dat een, een onvermijdelijk scenario? Zijn jullie nou, daar niet voor eens? Nou ja, ik het het ben uh, uh, Maar ik heb zelf het gevoel, ik gebruik wel eens de woorden gematigd pessimisme. Hè, dat uh, de Afghanen weten nu dat het Westen zich gaat terugtrekken. Eind 2014 is het afgelopen. Er ja. blijven misschien wat Amerikanen over, maar ja, wat, wat kunnen die nog doen? Er blijven een aantal Amerikaanse uh, bases in die en Ja, tenminste, dat ligt in de bedoeling. Dus wat er daarna gaat gebeuren, ik ben zelf bang dat het land dan gaat afgeleiden naar weer een burgeroorlog. En uh, die kan binnen een maand uitbreken, het kan twee jaar duren, maar dat. Dat het land toch weer. En. Uh, ja, wat ik gewoon hoop is dat. Het West heeft tien jaar gezeten in Afghanistan. Er zijn ook hele goede dingen gebeurd deze tien jaar. Uh, heel veel mensen zijn er naar school gegaan. Uh, het, mensen hebben ook, heel veel Afghanen hebben ook geleerd. van hoe je met elkaar kunt, uh, dingen kunt doen. Een win-win situatie. He, wat ik in Oeriskan heb gezien. Het kan wel. Mm -hmm. Dus wat ik hoop is dat. Uh, na de burgeroorlog, en dat die maar kort duurt. En dat er dan mensen naar boven komen. die het land echt op poten kunnen zetten. Maar dat dat een Afghaanse zaak is. En een regionale zaak zonder dat het Westen of andere mogelijkheden zich ermee bemoeien. Mm -hmm. Haroun Pavani, ja, is, is dat een, een, een perspectief wat jij deelt? Misschien een, een, een periode van burgeroorlog waar we doorheen moeten... maar die eventueel kort kan duren met daarna uitzicht op ja ik, ja, ik heb ook mijn hoop. Uh, ja, ik ben ook optimistisch, ook van natuur. Maar uh, ik denk dat Afghanistan Afghaan moet ik optimistisch mm. blijven. Uh, um, ik, ik heb mijn hoop, hoop gevestigd op nieuwe uh, generatie Afghaanse politici... En uh, ik denk dat, dat, dat ze ook uh, heel anders het land zullen regeren, maar ze moeten ook de kans krijgen om, om, om het land te kunnen regeren. Maar, um, dus um, ik denk dat ja, het, het is heel lastig, lastige materie, om uh, nou zo'n korte tijd om even mm. aandacht aan te besteden. Mm. Maar ik blijf <laughs> optimistisch. Ik denk dat het uh, toch na zeven magere jaren, uh, zeven wette jaren zullen uitbreken. Peter Tevelde kort, tot slot. Nou ja, dat mag je hopen. Uh, er was wel, tijdens de Arabische lente, waren Afghanen die me schreven: van, zou zoiets in Afghanistan ook kunnen? Nee. En, nee. En, nou ja, dan weer dus niet nee. al het. Ja, nou ja dat, dat mag je hopen, maar je, dat denk je dus eigenlijk niet. Nee, dat zal niet zo gauw gebeuren. Ik ben dus wel um, uh, helaas um, pessimistisch, omdat ik denk en vrees dat de 2300 gewapende groepen in het land, 2300, 2300 gewapende, gewapende fracties groepen. overal uh, in het land verspreid. Uh, ja, dat dat uiteindelijk toch weer in, in die chaos terecht komt. En inderdaad hopen, maar dat dat um, kort zal zijn. En dat nieuwe jonge politici mm -hmm. nieuwe jonge mensen... Want er is wel een nieuwe jonge generatie die nu ook op de Kabul Universiteit zit. Als je daar mm -hmm. met mensen spreekt, dan, zitten fantastische mensen bij. Dat je maar hoopt dat die generatie dan uit die puinhopen zal verrijzen. Maar Willem is het dan is het dan toch zo dat... Wij, zeg ik voor het gemak maar even, ja. die oude krijgsheren te veel macht hebben gegeven. En dat die eerst uit de weg moeten voordat er iets nieuws kan ontstaan. Ja, dat, dat zou moeten gebeuren. Wat uh, Ronald zegt, een nieuwe generatie. En die is er wel degelijk. En het gaat erom dat die gewoon, ja de macht, dat klinkt weer zo uh, machtspolitiek. Maar dat die inderdaad uh, de touwtjes in de handen krijgen. Maar het zal tijd vergen. Ja. en het zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Nee. En uh, wat we kunnen hopen is dat als een burger... en laten we het niet hopen, het is ook heel cynisch zoals we nu praten... Hè, van uh, een burgeroorlog, wie wil dat? Maar uh, dat er uit de puinhoop dat er toch een, een nieuw Afghanistan ontstaat. En dan hoop ik dat de tien jaar die het Westen besteed heeft aan Afghanistan... met al het geld, met ook de levens die we gegeven hebben... dat die niet voor niks zijn geweest... en uh, dat er uh, voldoende Afghanen zijn die iets kunnen oppikken... en dan door kunnen gaan. Wij hopen het met je Peter Tevelde, Willem Vogelsang en Haroon Parvani. hartelijk bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. was dat, half of my heart. De Beethoven-belevenis. Onder die titel begon vanavond in de Rotterdamse Doelen... een serie van vijf concerten van Frans Brugge... met zijn Orkest van de 18e eeuw. Achter en volgens komen daar alle negen symfonieën van Beethoven aan bod. Vanavond de nummers 1 en 3. Dus zocht ik de dirigent vanochtend thuis op. En ik vroeg hem om te beginnen of deze concertreeks... te maken heeft met het 30-jarig jubileum van zijn orkest. Nou, het komt wel mooi uit. Ja. Onze opzet is het eigenlijk niet van tevoren geweest, geloof ik. Maar waarom past Beethoven dan goed bij zo'n jubileum? Nou ja, het is natuurlijk een pijler van ons repertoire. Het is een, het is een pijler voor de hele muziekgeschiedenis eh, en, en ook een pijler van, van ieder symfonieorkest natuurlijk. Want uh, duidt u die pijler eens, eens nader? Wat is, wat is het belang van Beethoven? Voor u persoonlijk om te beginnen. U speelde het als kind al op de blokfluit. Ja, het is in de muziekgeschiedenis weer één grote evolutionaire stap vooruit. Eigenlijk nog meer dan de overgang van Bach naar Haydn voor die tijd. Dat was ook al een, een stap vooruit. Maar dit is de, de volgende stap. En de hele figuur, Beethoven en zijn negen symfonie... hebben zo'n ongelooflijke invloed gehad op componisten na Beethoven. Soms uh, waren die componisten bevangen door angst... om zelf een symfonie te schrijven. Braaf. Die, die zich wel tien keer bedacht had... voordat hij de eerste symfonie van hemzelf durfde te beginnen. Wat precies is de evolutionaire stap die, die Beethoven maakte? Ik zou zeggen... het was de eerste componist die echt vrij was... die niet verbonden was aan een hof. Geen verplichtingen had ten opzichte van van machthebbers die boven hem stonden. Dus sociaal gezien is het al een uitzonderlijke figuur. En dat blijkt ook, blijkt ook uit, zijn, uit zijn muziek. Hoe horen we dat? Dat hoor je het beste aan een dynamiek... dat wil zeggen een, een verschil tussen uiterst zachtjes... En uiterst hard. die voor die tijd. in die mate niet bestond. Ja. U, u heeft inderdaad. die dynamiek van Beethoven. heeft u, heeft u vaker geroemd. Die, die fortissimo's, die enorme. klank-erupties, uh, zal ik maar zeggen. Maakt het dat ook. Uh, fysiek zwaar om te spelen? Zeer, ja. Beethoven is mo moeilijk om te spelen. en ook behoorlijk moeilijk om te dirigeren. Want wat is daar moeilijk aan? Nou ja, het is natuurlijk een, een veel groter orkest geworden... dan een Haydn-orkest. Als dirigent moet je een groter, grotere groep mensen beheersen. Iedereen moet zich heel erg inspannen... Om, en erg zijn best doen om het goed te laten verlopen... Hoe is dat voor u? Uh, ik zeg maar even eerlijk, we, we, we hadden een plan om u gisteravond... het is nu donderdagochtend te spreken, maar dat ging niet... want u ging heel vroeg naar bed, juist ook in verband met uh, dat optreden vanavond. Hoe, uh, hoe, hoe is het fysiek voor u om te dirigeren nu, dit? Nou, je moet zorgen dat je behoorlijk fit bent, ja. En het orkest ook. Ja. U bent altijd bezig met, met de originele uitvoeringspraktijk... Uh, wat, wat was de uitvoeringspraktijk in de tijd van Beethoven, van zijn muziek? Nou, dat, daar zijn we goed over geïnformeerd. Het was nogal een rommeltje. In de eerste plaats, omdat die orkestleden in Wenen... bij elkaar geraapt werden. Dat was geen vast orkest in de zin zoals we dat vandaag de dag kennen. Uh, Beethoven was een de zeer onbetrouwbare, alleen maar chaos verwekkende dirigent. Dat kwam hoofdzakelijk door, door zijn doofheid. Hij, hij hoorde het niet. Zelfs in die mate dat de concertmeester... de orkestleden van tevoren waarschuwde... heren, kijk u alsjeblieft niet naar Beethoven... maar alleen maar naar mij. Mm -hmm. Betekent dat, u probeert altijd dicht bij die oorspronkelijke uitvoeringspraktijk te komen, wordt vanavond ook een rommeltje? Nee, vanavond wordt het absoluut geen rommeltje. Wat dat betreft is, is in de loop van de eeuwen. de orkestdiscipline en de orkestorganisatie in het algemeen. is natuurlijk wel met sprongen vooruit gegaan. Ja. Um, er is uh, één. Die altijd bij Beethoven speelt. En dat zijn uh, zijn tempi. De, de, de, de, het, het is soms bijna onmenselijk snel. zoals ja. uh, muzikanten moeten spelen. Uh, dat, dat zou te maken hebben. Uh, heb ik me wel eens laten vertellen. met een kapotte metronoom? Ja, daar kan ik u een heel precies antwoord op geven. Het argument van de kapotte metronoom is onzin. Want een metronoom doet het of wel of niet. Een onregelmatige. Metronoom is, is mechanisch niet mogelijk. Maar er zijn nog een heleboel andere verklaringen voor. Voor mij is de, zijn er eigenlijk twee voornaamste verklaringen. De eerste is Beethoven's doofheid. Dat, dat weet u waarschijnlijk ook wel als u ooit met dove mensen te maken hebt gehad. Die zijn omdat ze zo weinig of maar... Alleen maar een fragment van een conversatie verstaan. Hmm. gauw geïrriteerd. En dat uit zich in hard praten. Wat zeg je? Nee, wat, wat? Enzovoort. Dat was dus al de, de onrust in Beethovens hoofd. veroorzaakt door zijn loofheid. Het tweede argument is dat hij een grote verachting had. voor uitvoerende muzici. Dat is allemaal gedocumenteerd. Hij vond ze lui, nooit studeren... en hij schold ze onbarmachtig uit. Dus een van de redenen voor te snelle metronoomcijfers... zou ook mede daardoor veroorzaakt kunnen zijn... dat die ze als het ware een beetje peper in hun konten wou stoppen... Ja. Gaat u dat vanavond ook doen? Ik hou me in principe aan Beethoven's tempi. Want als je dat niet doet, ben je natuurlijk, ben je natuurlijk nergens als je maar je eigen tempo kiest. Dat, dat komt in onze historische uitvoeringspraktijk niet van pas. Maar er zijn wel een paar duchtige aanpassingen waarbij je echt zegt... ja, maar dit kan niet de bedoeling geweest zijn. Dit is voor een orkest niet... Te doen. U moet ook niet vergeten dat al die tempi die Beethoven dan metronomisch heeft laten vaststellen door zijn neef, uh, werden door Beethoven voorgespeeld, de eerste tien maten van ieder deel, zeg maar, op de piano. Hm. En iets op de piano spelen is natuurlijk veel makkelijker en vlugger gedaan dan een or orkest hetzelfde fragment speelt. U zei al, uh, Beethoven en met name die symfonieën... Uh, mensen worden er soms bang van. Iemand als Brahms liet zich erdoor afschrikken. Het zijn, het zijn een soort, een soort reuzen in het, in het muzikale landschap. Betekent dat dat u ook tegen vanavond opziet? Of is het alleen maar een feestje? Nee, het is zeker geen feestje. Het is, uh, je moet het steeds maar weer opnieuw ontdekken, Beethoven. En dat is het fascinerende daaraan voor iedereen, voor mij en voor het orkest ook. Ik wens u een hele mooie avond en een hele mooie serie. Dank u wel. Dank u zeer. Ja, dat was Frans Brugge vanochtend. En we hebben hem natuurlijk gevraagd wat wij dan vanavond moesten laten horen van Beethoven. En hij vroeg om het tweede deel van de Tweede symfonie, omdat het vrij onbekend is. En ook om te laten horen dat Beethoven zijn muzikanten niet altijd over de kling joeg. U hoort het London Symphony Orchestra onder leiding van Joseph Krieps. Ja, en toen ging ik toch schandalig door Beethoven heen praten. Want dit was het oog voor deze donderdag. Zometeen Casa Luna. En daar zal het ook vast over muziek gaan. Want daar zit uh, Berdien Steunenberg. Zij is wethouder in Almere en zij is de gast. Maar vroeger heette zij Berdien Stenberg. En toen blies ze nog op de fluit. Dit was dus het oog voor vanavond. Morgen is er weer een oog dan met Thijs van den Brink. Steen.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 Bijvoorbeeld met een CD, waarop we in ons eigen studio een exclusief interview met Menno Lanting hebben opgenomen. Speciaal voor u. Managementboek.nl. De beste boeken site en meer voor managers. Performa, 12 en 13 oktober, Jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Dit is Radio 1.